Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Honderden banen weg bij asielopvang. IMF somber over de wereldeconomie. En twee Amerikanen vrijgelaten in Iran. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers schrapt zo'n 300 banen. Op het hoofdkantoor gaat het om 40 van de ongeveer 500 arbeidsplaatsen. Daarnaast worden uiterlijk 1 maart 7 asielzoekerscentra gesloten... waarin totaal ongeveer 100 mensen werken. Dat is bekendgemaakt op personeelsbijeenkomsten. De inkrimping heeft te maken met het feit... dat er steeds minder asielzoekers naar Nederland komen. Het kabinet wil dat het COA op korte termijn... tenminste 51 miljoen euro bezuinigt. Deze week kwam bestuursvoorzitter Noorton al in opspraak. Medewerkers vertelden de NOS dat het COA veel geld verspilt... en dat er onnodig veel plekken in de asielcentra leegstaan. Minister Leers heeft een onderzoek aangekondigd. Het internationale financiële systeem is sinds de crisis van 2008 niet meer zo kwetsbaar geweest als nu, zegt het Internationaal Monetair Fonds. In een rapport wordt gewaarschuwd voor de situatie in Europa, Amerika en Japan. Europa krijgt het advies de schuldencrisis voortvarend aan te pakken en daarbij flexibel op te treden. De crisis in Europa bedreigt het banksysteem, schrijft het IMF. Banken overwegen minder te lenen om geld in kast te houden... waardoor de economische groei verder zal afnemen. Het IMF maakt zich ook steeds meer zorgen over het begrotingstekort in de VS. Ook Japan krijgt het advies het tekort te beperken. Het IMF verwacht volgend jaar een veel lagere groei in zowel Europa als Amerika. De Tweede Kamer is al de hele dag bezig met de algemene beschouwingen. De VVD en het CDA benadrukken het belang van de bezuinigingen door het kabinet... en het terugdringen van de hoge staatsschuld... CDA-fractievoorzitter Van Haarsma-Buma heeft nog wel vragen... over de stapeling van maatregelen die sommige groepen hard kan treffen. De oppositie nam in felle bewoordingen afstand van het kabinetsbeleid. PVDA-leider Cohen zei dat hij een motie van afkeuring niet uitsluit. Hij beschuldigde het kabinet van liegen in de PGB-bezuinigingen. Het debat begon vanochtend met harde beschuldigingen... over en weer tussen Cohen en PVV-leider Wilders. Wilders noemde Cohen de bedrijfspoedel van Rutte 1... Cohen kwalificeerde Wilders als een grote, goedkope goochelaar. De politie doet al de hele dag onderzoek bij het Amsterdamse gerechtsgebouw. Het pand was afgelopen nacht de doelwit van een aanslag. Rond half drie nacht is een projectiel op de derde verdieping van het gerechtsgebouw afgevuurd. Mogelijk was het een anti-tankgranaat. Een aantal ruiten sneuvelde, er is aanzienlijke schade in een trappenhuis. Volgens de politie zijn na de aanslag twee mannen op een motor gevlucht. Over de achtergrond of het motief is nog niets bekend... Volgens de Amsterdamse rechtbank waren er geen bedreigingen. Bestuursvoorzitter Van der Giezen van de Hogeschool voor de Kunsten van Rotterdam stapt op. Onder Kodarts vallen onder meer het Rotterdamse Conservatorium en de Rotterdamse Dansacademie. Aanleiding is een vernietigend rapport over de bestuurscultuur op de Hogeschool. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Medezeggenschapsraad. Van der Giezen is sinds 1999 verbonden aan Kodarts. De hogeschool telt ongeveer 1100 studenten. Op de school is het al langer onrustig. Zo kreeg de inspectie van onderwijs klachten over slecht onderwijs, diplomafraude en een verziekte werksfeer. De orkaan Roke, die over het midden van Japan raast, heeft dan zeker zes mensen het leven gekost. De orkaan gaat gepaard met hevige regenval. In meer dan 550.000 huizen is de stroom uitgevallen. In Tokio zijn honderdduizenden forensen gestrand doordat veel metrotreinen uitvielen. De kerncentrale van Fukushima heeft volgens de directie niet te lijden gehad van het nieuwe natuurgeweld. Alleen het glas van een beveiligingscamera is gebroken, zei een medewerker. Uit reactoren in Fukushima komt na de tsunami in maart van dit jaar nog altijd radioactiviteit vrij. Iran heeft twee Amerikanen vrijgelaten. De twee werden in 2009 samen met een vrouw opgepakt bij de grens tussen Iran en Irak. Volgens de Amerikanen waren ze tijdens een bergwandeling... per ongeluk de grens overgestoken, maar volgens Iran kwamen ze spioneren. De vrouw werd vorig jaar al op borgtocht van een half miljoen dollar vrijgelaten. De twee mannen waren vorige maand juist veroordeeld tot acht jaar cel. Maar president Ahmadinejad zei vorige week in de interview... met Amerikaanse media onverwacht dat de twee vrijkwamen. Ook voor elk van hen is een half miljoen dollar betaald. Het weer nog, vanavond is het overwegend bewolkt en in de noordelijke helft af en toe regen. Morgen is er in de ochtend eerst nog kans op een bui. Het is middags overwegend droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 17. De dagen daarna verlopen droog en warmer en met vooral in het weekend veel zon. Nou, nu ben je verkeersinformatie. Tot nu toe is het een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Rotterdam, is dus vooral opvallend druk op de A15 daar. Bij Amsterdam valt het nog relatief mee met de drukte. Een paar files springen eruit. Op de A12 Arnhem richting Utrecht file na een ongeluk tussen Maarsbergen en Driebergen 7 kilometer. De linkerijstrook is dicht. In Zeeland op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor de tunnel 4 kilometer door wegwerkzaamheden. In het zuiden is het de hele middag al heel erg druk op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Staat nu nog 8 kilometer tussen Terheide en Knoopend Hooipolder. Dat had te maken met een ongeluk op de A27, maar de weg is daar al lang weer vrij. Op de A67 Venlo richting Eindhoven, bij Asten 4 kilometer na een aanrijding. En op de N44 richting Den Haag, bij Wassenaar Kerkenhout 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Koorts.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 Vandaag, 21 september 2011, is hij dus precies 22. Van harte gefeliciteerd Jan namens de Goudse Verzekeringen. Wij leerden Jan kennen in 2006. Hij sloot toen bij ons al zijn bedrijfsverzekeringen af in één overzichtelijk pakket. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Eerder deze week berichten wij over de verziekte werksfeer bij het Centraal Opvang Asielzoekers. Nu is er nieuws over een reorganisatie. Veel banen verdwijnen en centra worden gesloten. Zometeen meer erover. Want we gaan eerst naar Den Haag, waar het debat over de algemene beschouwingen nog steeds bezig is. Op dit moment is Alexander Pechtold van D66 aan het woord. Wordt gevolgd door Margreet Boer. Wat is haar voornaamste kritiek, Margreet? Ja, hij is de vijfde fractievoorzitter die nu aan het woord is. Hij is net voor vijf uur begonnen. En ja, hij is het totaal niet eens met de keuzes die dit kabinet maakt. Maar hij begon op een luchtige toon in de richting van het kabinet. Daar zitten ze, het kabinet Rutte-Verhagen. Het meest conservatieve kabinet... Ooit. Een kabinet voor hardrijdend en caférokend Nederland. En, en terwijl onze economie samen met de vrachtwagens op de rechterbaan verplicht in de file staan, bumper dit kabinet op links. Met conservatief strooigoed. Sinterklaas bleef tot de Provinciale Statenverkiezingen in het land. Het was daarmee de enige verdwaalde vreemdeling die echt welkom was. En voorzitter OO, kom maar eens kijken wat Robessin en Van der Staaij allemaal in hun schoentje hebben gevonden. Want de Eerste Kamer moest worden gewonnen. De conservatieve broederschap, daar zitten ze dan. Ja, hij had wel de lachers op zijn hand, Alexander Pechtold. Hij nam verder ook Rutte nog op de hak. Want ja, Rutte is toch degene die steeds tegen nivelleren was. Hè? Daar maakte hij in de verkiezingscampagne ook allerlei grapjes over. Want bij linkse partijen zou je inkomensafhankelijke krentenbollen krijgen. Nou, zegt Pechtold, nivelleren kun je dus leren. Want volgens hem doet de minister-president dit nu. Ja, en verder zijn de thema's van Pechtold bekend. Hè? Hij wil de woningmarkt opengooien en hij wil bijvoorbeeld het ontslagrecht versoepelen. En dat doet dit kabinet allemaal niet. En Vakka met het kabinet keek toe, lachte en morgen komen zij aan de beurt. Dat debat begon vanochtend met de aanval van Geert Wilders op um, Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Dat was eigenlijk, eigenlijk wat toch waar iedereen op wachtte. Ja, iedereen verwachtte natuurlijk dat er vandaag een confrontatie zou komen tussen Wilders en Cohen. Want dat was de laatste dagen al bezig. Hè, doordat Wilders de Partij van de Arbeid van Job Cohen steeds de grote gedoogpartij noemde. Maar dat moment kwam vandaag toch eerder dan uh, verwacht. Want het debat was nog niet begonnen of Geert Wilders kwam met een orde. Voorstel. De spelregels in Den Haag bij een debat zijn namelijk zo... dat de grootste oppositiepartij mag beginnen. Dus Job Cohen stond netjes klaar achter het spreekgestoelte... en toen kwam de heer Wilders naar de interruptiemicrofoon. Het is goede traditie bij de algemene beschouwingen... dat de voorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste het woord voert. En volgens mij staat de heer Roemer. En niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij. Ja, doet pijn om te horen, hè? Dus ik zou willen voorstellen, voorzitter, als ordevoorstel dat niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij, maar de heer Roemer begint. Voorzitter, meneer Wilders, u bent een slimme en een goede debater. Maar met dit geschreeuw haalt u uzelf, deze Kamer, maar vooral ook uw kiezers omlaag. U kiest ervoor om dit kabinet mogelijk te maken. U en alleen u kunt ervoor kiezen om dit kabinet ten val te brengen, vandaag nog. Ja, en dat zei Job Cohen tegen Geert Wilders. En toen het debat verder op gang kwam... merk je toch wel dat de andere partijen ook de Partij van de Arbeid wel aanvielen. Bijvoorbeeld op de begrotingsregels van de Partij van de Arbeid. En de SP die hekelde de Partij van de Arbeid heel erg... omdat dit toch de partij is die het pensioenakkoord gesteund heeft. Dus Cohen heeft het wel even lastig gehad vanochtend. Heb je zeker een zekere lijn kunnen ontdekken in het debat vandaag? Nou ja, de oppositiepartijen die zien gewoon helemaal niks... in de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. En de coalitie zegt toch dat het allemaal goede maatregelen zijn... die nuttig zijn. De SP wil helemaal niet bezuinigen. Die zegt, de economie wordt kapot bezuinigd op deze manier. Dat moet veel minder. En de Partij van de Arbeid die zegt toch... Ja, dit kabinet zit eigenlijk alleen maar wat te boekhouden. Ze kennen van alles de prijs, zegt Job Cohen, maar van niks de waarde. Er wordt in allerlei maatregelen gesneden... zonder te kijken naar de gevolgen. Wat we zien is Mark Rutte, de tuinman met de kettingzaag. Vrouwen en kinderen binnenblijven. Rutte komt snoeien. Kinderen die speciale zorg nodig hebben, werknemers in de sociale werkvoorziening, mensen die hun eigen zorg regelen, gewone gezinnen met kinderen. Niets wat voor hen van waarde is, is veilig voor de kettingzaag van Rutte. Zorg liever voor banen dan voor rekensommen. Lieg niet over de bezuiniging op PGB, maar red die regeling door soberder te worden en minder bureaucratisch. Gun mensen met een gewoon salaris een woning en laat de rijkste meer betalen voor hun hypotheek. Ja, toch stevige taal van Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Hij zegt het heel rustig, maar hij zegt toch wel... het kabinet liegt over het persoonsgebonden budget. En dat is toch wel een zware beschuldiging. En dat betekent ook dat de Partij van de Arbeid... een motie van afkeuring in de achterzak houdt voor dit kabinet. Maar dat ligt dan allemaal weer aan het antwoord... wat Rutte morgen weet te geven. Of die ook echt uit die achterzak komt. Het gaat nog even door, Margreet. We spreken je na zes uur. En na half zes spreken we met een debatdeskundige... over dit soort speldenprikken die zijn uitgedeeld. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... zet het mes in de organisatie. Dat is even voor vijf uur bekend geworden. Redacteur Bas de Vries volgt die organisatie al een tijdje. Bas, uh, ja, het wordt bijna gehalveerd, het COA. Nou, er verdwijnen honderden banen. Um, in het hoofdkantoor gaat het om 40% van het personeel. Nou, dat zijn ongeveer 200 uh, mensen. Uh, leert een vlugge rekensom. Reken en dan gaan er ook nog zeven asielzoekers asielzoekerscentra dicht en daar werken ongeveer 100 mensen bij elkaar. Ja, en welke centra zijn dat die gaan sluiten? Nou, dat zijn er dus zeven in totaal. Um, de grootste is Krailo in Noord-Holland. Dat heeft een capaciteit van ongeveer 900 asielzoekers. Uh, maar het is overal in het land. Het is bijvoorbeeld ook in, uh, in uh, Azelo, in Overijssel, in Bellingwolde, in Groningen en in Rotterdam. Ja, in het weekend en maandag uh, bracht de NOS het nieuws en jij uh, over de verziekte sfeer binnen het COA. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze nu naar aanleiding daarvan dit snel even doorvoeren, toch? Of wel? Maar officieel is er geen verband. Uh, het COA heeft nog geen persbericht uitgebracht. Dat gaan ze nu ongeveer doen, is de verwachting. Um, het was wel al langer duidelijk dat er zeven centra dicht moesten. Het uh, personeel zat alleen vandaag nog te wachten op de mededelingen... welke dat dan precies zouden zijn. Het was ook bekend dat het ministerie wilde dat de COA verder ging bezuinigen. Uh, maar 40% uh, reductie, personeelsreductie... daar zijn de mensen die ik vandaag uh, gesproken heb wel heel erg van geschrokken. Dat was wel veel meer dan verwacht. Ja, en wat is de reden dat er zoveel arbeidsplaatsen uh, verdwijnen... en centra worden gesloten? Er zijn uh, veel minder asielzoekers. De stroom is enorm uh, afgenomen de afgelopen jaren. Dat gaat ook maar door. Er waren uh, tien jaar geleden ongeveer 85.000 mensen in de opvang. Het zijn er nu al maar 18.500. En de verwachting is dat het nog veel minder worden. En de kritiek van die medewerkers op Erbarak uh, de afgelopen weken was juist onder meer dat zij veel te veel plekken veel te lang onnodig liet leegstaan. Goed, en die plekken die worden nu in ieder geval gesloten. Bas de Vries was dat over de reorganisatie bij het COA. Zo direct horen we vanuit de Roemeense hoofdstad Boekarest... of er daar nog Nederlandse tulpen op de markt te krijgen zijn. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Bij Rotterdam staan nog altijd de meeste files op dit moment. Maar de files die eruit springen, die staan elders. Vooral op de A12, daar ging het al een paar keer mis vandaag. Van de Arnhem naar Utrecht, na een ongeluk bij Driebergen, nog 6 kilometer. Nou, de rijstroken zijn wel weer vrij. En in Zeeland valt op de file op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... voor de Vlakentunnel, 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lucella Carasso en Tim Overdik. Japan wordt op dit moment geteisterd door de orkaan Roke. Vanmiddag trok de orkaan al over de miljoenenstad Tokio. En er is ook onze correspondent Kjeld Duits. Kjeld, wat heb je ervan meegekregen? Nou, het was een enorme zware orkaan. Een gedeelte van mijn gebouw kwam zelfs naar beneden donderen. Dat heb ik in 30 jaar in Japan nog nooit meegemaakt. En eh, vooral rond het Spitsuur werd het een grote chaos in Tokio. Alle treinverbindingen lagen plat. Eh, een station bij mij in de buurt verwerkt gewoonlijk zo'n 3 miljoen passagiers per dag. En al die mensen die konden ineens niet meer naar huis. Dus je zag dezelfde scènes die we zagen na de aardbeving in maart. Eh, enorme drommen mensen die hele, eh, de hele weg naar huis moesten lopen. Ik heb met verschillende mensen gepraat. Die vertelden me dat ze twee uur moesten lopen. Eh, de wegen zaten helemaal dicht. Eh, allerlei files. Enorme lange rijen mensen die voor de treinstations wachten op de hoop dat de treinen toch weer zouden gaan lopen. En dat is uiteindelijk toch gelukt. Maar mensen die daar echt een uur of drie, vier, vijf hebben moeten wachten om op een trein te komen. En wat doet dat met de mensen, met het tsunami natuurlijk in het achterhoofd? Nou, de mensen in Tokio hebben natuurlijk de tsunami zelf niet meegemaakt. Dus hier zijn ze, zijn ze daar niet zo bezorgd over. Maar in het rampgebied van afgelopen maart raast nu diezelfde orkaan. En er is net eh, enige minuten geleden daar ook weer een, een zware aardbeving geweest. 5,3 op de schaal van Richter. Dus dan heb je... En die herinneringen aan de tsunami. En je hebt die enorme regen, veel meer regen dan ze gewend zijn in het gebied. Want een orkaan zoals deze komt helemaal nooit uh, dat gebied binnen. En dan komt er ook nog die grote zware aardbeving die weer bij... Uh, dus die mensen daar, die zitten helemaal niet prettig. De orkaan heeft inmiddels ook al twee dijken gebroken in het gebied... die uh, in maat overzwakt verzwakt waren door de tsunami en de aardbeving... Uh, dus er zijn ook al flinke overstromingen. In het geheel zijn in Japan zo'n 1 miljoen mensen geëvacueerd vandaag. Dat zijn grote aantallen, maar ik denk dan met name ook aan... de kerncentrale Fukushima in datzelfde gebied. Uh, ja. Worden daar nu ook weer problemen verwacht? Uh, de orkaan is net over die kerncentrale heen getrokken. En de berichten die we nu horen is dat er geen schade is... En dat er zijn, geen problemen zijn eh, eh, gevonden. Maar er is in dat gebied rond de kerncentrale vandaag zo'n 250 mm regen gevallen. Dus ik kan me voorstellen dat er met die regen ook wat besmet, eh, wat radioactief water weer de zee is ingekomen. En op het ogenblik weten we dat natuurlijk nog niet. Dat zullen we de volgende dagen moeten afwachten. Nee, want het is inmiddels nacht bij jou. Nog geen berichten van slachtoffers? Er zijn vandaag vijf mensen omgekomen, vier vermist. En vermist, in dit geval betekent vrijwel altijd dood. En over de 75 mensen gewond. Na de tsunami in maart was er veel kritiek op de regering. Ze kwamen te laat in actie. was achteraf het verwijt? Hebben ze ervan geleerd? In een situatie zoals deze is het voornamelijk de lokale overheid. Dus niet de centrale overheid die optreedt. En de lokale overheid is hier goed op voorbereid. Duits, in Tokio. De Palestijnse president Abbas wil vrijdag tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. een volwaardig lidmaatschap aanvragen. Maar dat stuit op verzet. En de druk op Abbas neemt toe om het verzoek dan ook niet in te dienen. In de Gazastrook, waar Hamas aan de macht is. lopen de Palestijnen ook niet warm voor dat plan van Abbas. Dat merkte correspondent Sanne van Hoorn. Het is anders dan de beelden die ik me herinner uit Zuid-Soedan. Waar men zich voorbereidde op het lidmaatschap van de Verenigde Naties. De feestvreugde daar, toewerken naar het moment. Hier in Gaza lijkt het alsof men er op die manier helemaal niet mee bezig is. Nergens vlagvertoon. Ja, er is één winkeltje dat speciale mokken verkoopt voor de gelegenheid. Maar dat is het wel ongeveer. We hopen een land voor ons te us. Ja. Yes. Yeah. Natuurlijk hebben we het er wel over, zegt een uh, jongen op straat. En we hopen dat de president slaagt. We hopen dat we ons land Palestina krijgen. Dat zou mooi zijn. We are uh, from Palestine. Where? where... Uh, homeland Een van de jongens vertelde hem nog dat hij vluchteling is. Zijn ouders komen uit het uh, zuiden van Israël en hij hoopt daar ooit terug te keren. Veel vluchtelingen zijn bang dat ze met de gang naar de Verenigde Naties de facto afstand doen van hun recht op terugkeer. Dat is ook een van de redenen waarom Hamas bedenkingen heeft. Hey, the who are in a historic land of Palestine En and that's why there are some people they have some reservation and some concern about the bid and um, Dat zegt Ahmed Youssef he is the rechterhand still, van of the Hamas premier in Gaza the, because it's vague still we don't know all the details the details in Abu Mazen head er is zoveel onduidelijkheid. Details zitten misschien in het hoofd van president Abbas en het publiek en wij weten niet. He didn't tell the Hamas he went and talked to everybody around the world and ignoring Hamas. Mm -hmm. So Hamas got angry again. En dat is de voornaamste reden waarom Hamas tegen is. President Abbas heeft niet overlegd, geen eenheid gezocht voordat hij naar de VN ging. Hamas was beledigd en begon daarom tegen te zijn. En dat is het probleem. en Abu us in beginning his proposal to go to you Abbas verraste ons met zijn voorstel. Maar er is discussie, ook binnen Hamas. Er zijn mensen die het met de president eens zijn... dat dit misschien de enige manier is... om uit de padstelling met Israël te geraken. Elke keer is er wel een nieuwe plek in Gaza, zoals nu bijvoorbeeld een biljardcafé, drie tafels. En daaromheen, ja, eigenlijk heel trendy, een plek waar mensen uh, gebruik kunnen maken van gratis internet. Ik kan de laptop van deze meneer niet zien, maar eens kijken of hij het nieuws aan het volgen is. Are you following the news or working? Actually, I'm working. Working? <laughs> yes. But do you check the news and then in connection to what is going to happen this week? Yeah, yeah, yeah. sure. I mean, in, in principle, I don't agree. Because it's uh, actually, I mean, he didn't even consult the Palestinian people. Mm -hmm. Ik ben nu aan het werken, maar natuurlijk volg ik het nieuws. En eigenlijk ben ik het er niet mee eens dat hij naar de Verenigde Naties gaat. Want hij heeft het Palestijnse volk niets gevraagd. En uh, regering bijvoorbeeld. Je hebt er nu eentje van Hamas hier in Gaza. Daar heb je uh, de regering in de Westbank. Die praten nog niet eens met elkaar. Dat zou eerst moeten gebeuren. Dit is not what we are looking for. We are looking for a real state. I mean, we need to know. Wat is going on after 23 of, uh, of september? Natuurlijk ben ik er op zich niet op tegen. Het zou mooi zijn als we een eigen staat hadden. Maar je moet wel weten wat voor een staat dat dan is. En zelfs de president Abbas weet niet wat er na vrijdag gebeurt. En dat is natuurlijk een hele rare manier om naar de Veiligheidsraad te gaan. Sander van Hoorn. De boycott van Nederlandse bloemen heeft volgens Roemenië niks te maken met politiek. Sinds vorige week zijn al zeker 15 vrachtwagens met bloemen, bollen en zaden tegengehouden bij de Roemeense grens. En volgens de Roemenen zijn die producten besmet met een bacterie. Maar Nederlandse politici vermoeden een verband met het Nederlands verzet tegen de Roemeense toetreding tot de paspoortvrije Schengenzone. Correspondent David-Jan Godfoy is in Roemenië. David-Jan, vanmiddag ben je daar naar de bloemenmarkt geweest. Waren daar nog wel Nederlandse bloemen te vinden... Nou, er waren weer Nederlandse bloemen te vinden. Uh, wat ze me daar vertelden is dat er uh, of één of twee vrachtwagens door de uh, grenscontrole met de Hongaarse grens zijn doorgeglipt, kennelijk. Die zijn tot in de hoofdstad Boekarest gekomen. En uh, ja, die hebben dus hun lading hier kunnen afleveren, zodat uh, de winkeltjes, de stalletjes en de markten hier in Boekarest in ieder geval voorlopig weer voorzien zijn van, uh, van, van bloemen. Maar er staan inderdaad nog, nog uh, vrachtwagens vast aan die grens. En volgens de uh, Romeinse autoriteiten zal dat zo uh, blijven. Totdat bekend is om wat voor bacteriën het nou eigenlijk gaat. Kijk, het, hun, het verhaal van de Roemenië is, wij hebben vorige week toevallig bij een controle door de financiële uh, controledienst vastgesteld dat er een lading bloemen was zonder bijbehorend certificaat dat het allemaal in orde was, ook qua gezondheid. En vervolgens zijn wij gaan controleren ook andere ladingen bloemen die Roemenië vanuit Nederland binnenkwamen. En ja, daar komen we gewoon twijfelgevallen bij tegen. En dat moet gecontroleerd worden. Maar Nederland... Want het is uh, vrij stellig, uh, David-Jan. Uh, wij geloven het verhaal van de bacterie niet, zeggen ze in het Europese parlement. Wat vinden de Roemenen daarvan? Uh, de mensen die ik erover gesproken heb... Die zien ook wel dat verband met Schengen en de opstelling van de Nederlandse regering. Maar opvallend genoeg zeggen die allemaal, wij geven onze regering groot gelijk. Want die Nederlanders die zitten daar een beetje arrogant te wezen. Wij voldoen aan alle voorwaard, voorwaarden. Dat erkent de Nederlandse regering overigens ook. Om toe te kunnen treden tot, uh, tot Schengen. Alleen wat de Nederlandse regering zegt van, ja je kunt wel wetten hebben. Maar als je corrupte bestuurders en politiemensen en officieren van justitie en rechters hebt. Om die wetten uh, uh, uit te voeren. Ja, dan heb je natuurlijk nog niks aan die wetgeving en daar moet wat veranderen, ja. En daar zijn het natuurlijk veel Roemenen het ook wel mee eens. Ja, want dat is ook echt zo: er zijn daar veel corrupte bestuurders, die zijn er. Roemenië doet er wel wat aan, moet ik zeggen. We hebben uh, een half jaar geleden ongeveer de, dezelfde situatie gehad. Toen is uh, Roemenië ook niet toegetreden tot Schengen. Maar net in die periode hebben ze tientallen, misschien wel een paar honderd douaniers en uh, grenspolitiemensen gearresteerd. Die zaken die lopen allemaal nog, dus we weten niet of die mensen uiteindelijk veroordeeld worden. Maar vanwege omkoping, vanwege het feit dat ze smokkelaars van sigaretten met name doorlieten. Uh, nou, dat is, dat is toen een, een hele show geweest, ook op televisie. En het moet nu nog gaan blijken of het uiteindelijk echt een show was. Of dat, dat het echt is, dat die mensen echt worden veroordeeld. Dat weten.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 Koos Kuijnhoven, hoofdproductie bij Landustrie, wil graag opscheppen over Exact hier op de radio. Want sinds hij Exact gebruikt, kan hij zijn interne doorlooptijd beheersen. En of hij mag vertellen dat hij nu minder voorraad heeft en toch sneller kan leveren. Maar wij zeiden nee, Koos. Dat is heel aardig van je, maar je hebt het al zo druk. Wat je ook onderneemt, wij hebben exact de software die je nodig hebt. Jouw branche, Your Exact. Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar neerstichting.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. Centraal orgaan opvang asielzoekers, schrapt zo'n 300 banen. Op het hoofdkantoor gaat het om 40% van de ongeveer 500 arbeidsplaatsen. En daarnaast worden uiterlijk 1 maart 7 asielzoekerscentra gesloten, waarin in totaal ongeveer 100 mensen werken. Een Nederlandse zakenman heeft vandaag de moord bekend... op een Belgisch echtpaar in Sedan, in het noorden van Frankrijk is dat. Een Nederlander werd aangehouden in de sportwagen van de slachtoffers... terwijl hij documenten en telefoons van het echtpaar op zak had. De 38-jarige Nederlander zei tegen de politie... dat hij de twee heeft doodgeschoten bij een uit de hand gelopen conflict... over de verkoop van een huis. De politie heeft een groot deel van de dag onderzoek gedaan... bij het Amsterdamse gerechtsgebouw. Mogelijk is vannacht een antitankgranaat op het gerechtsgebouw afgevuurd. Volgens de politie zijn na de aanslag twee mannen gevlucht... over de achtergrond of het motief is nog niets bekend. ook orkaan Roke, die over het midden van Japan raast... die heeft aan zeker zes mensen het leven gekost. De orkaan gaat gepaard met hevige regenval. In meer dan 550.000 huizen is de stroom uitgevallen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Het is op dit moment zwaar bewolkt op de meeste plaatsen in Nederland... en vooral in het noordwesten valt er wat lichte motregen. In de avond trekt de neerslagzone van west naar oost en dan gaat het opklaren. Vannacht kan er in het noordelijke helft van Nederland nog wel wat lichte regen vallen... en het koelt af naar zo'n 10 graden in het zuiden en 14 in het noordwesten. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en zon... en af en toe kan er wat neerslag vallen, maar dat zal niet zo heel veel zijn. Het is wel wat frisser dan vandaag, gemiddeld zo'n 17 graden. Maar dat is maar tijdelijk, want daarna lijken we een hele mooie nazomer te gaan krijgen. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. 35 files staan er. Verweg de meeste staan rond Rotterdam. Bij Amsterdam valt het relatief mee met de drukte. Een paar files springen eruit. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Rolofwagensveen en Dorp, 10 kilometer... De langdurige werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar zorgen nu voor veel oponthoud. Tussen Beverwijk en Akersloot, 7 kilometer. Na 16 van Rotterdam naar Breda gebeurde een ongeluk. Iets voorbij Dordrecht, bij de Randweg van Dordrecht. De weg is daar weer vrij. Nog wel file vanaf Hendekilo ambacht 6 kilometer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... voor de Vlakentunnel, 5 kilometer door werkzaamheden. Wat ook opvalt is de file op de A67 richting Venlo. Staat bij Gelderop, 5 kilometer.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 Vier over half zes. Goedemiddag de algemene beschouwing in Den Haag hebben even een kleine pauze ingelast. Wat is de bedoeling, maar Boer? Ja, nou, ze zitten al uren weer uh, in hun bankjes, dus ze zijn even de benen strekken. Het is een pauze van vijf minuten en dan gaat het debat oh. weer uh, verder. Wie hebben we net gehad? Ja, dat was Alexander Pechtold ja. van uh, D66. Hij is net klaar, uh, maar hij was ook wel degene vandaag die toch de meeste lachers op zijn hand had. Hij was scherp en humoristisch. We hebben er om vijf uur al iets van gehoord. Hij ging verder in zijn uh, uh, kritiek op het kabinet, vooral in op de leiders die zij kiezen als het gaat over Europa. Hij zegt, Rutte gebruikt Europa als leventraan. Hij zegt dan, het is goed voor je, maar het is wel heel vies. En een ander kritiekpunt van Pechtold is dat Rutte jarenlang... de vloer aanveegde met alles wat maar riekte naar linksbeleid. En volgens Pechtold doet Rutte nou precies waar hij al die tijd tegen ageerde. En ook vorig jaar nog tijdens de verkiezingscampagne. En het stokpaardje van de VVD was, niet nivelleren, alsjeblieft niet van dat linkse nivelleren. Weet u nog dat verkiezingsproces, het congres van uw premier, die act met de lachers op de hand. En hoe ging het ook alweer? Als het aan links ligt, dan hebben we dadelijk in Nederland inkomensafhankelijke krentenbollen. En die reken je af met je inkomensafhankelijke kopje koffie. Nou, de hardwerkende Nederlander is het lachen inmiddels wel vergaan. En vertel nog eens die grap over de Sahara, dat als je links het beheer zou geven over het zand, het binnen de kortste keren op zou zijn. Nou, het blijkt maar weer, nivelleren kun je leren. Ja, hier merkt Pechtold was heel erg op dreef vanmiddag. En hij zei ook nog wel wat uh, snerend in de richting van het CDA. Want hij zei: Het gaat goed hebben jullie met dat leeg eten van de PVV. En toen sprak hij ook Koppejan en Ferrier, de twee zogenaamde dissidenten, nog aan: van, Is het dit allemaal wel waard geweest? Haatpaleizen worden genoemd. Ik hoor geen enkele CDA. Er. Islamitisch stemvee, geen kick van het CDA, zei Pechtold. Nou ja, Buma kon dat natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. En die zei net aan het eind van het debat: Je hebt mensen die roeptoeter aan de zijkant, en je hebt ook Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Dat was eigenlijk het harde en pijnlijke deel. Net aan het einde van de termijn van Alexander Pechtold. Margrethe Boer, uh, zometeen volgt het vervolg van het debat. Lars Duursma, debatdeskundige. Zelf ooit wereldkampioen debatteren in de categorie Engels als tweede taal. Zit het uh, ook te volgen vandaag? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als we even naar Pechtold gaan. Nieuwe leren kun je leren. En meer van dat soort opmerkingen. Was hij inderdaad wel een van de grappigere uh, sprekers vandaag tot nu ja. toe? Ja, Pechtold stond daar als een cabaretier. Dus zijn eigen betoog was bijzonder sterk. Uh, grappig was overigens wel het verschil met de interrupties die hij maakte. Waar hij soms wat verongelijkt was, wat, wat, wat zuur. En ineens ging hij daar staan achter de spreekgestoelte... en daar stond een ware cabaretier. En dat heeft dan waarschijnlijk met de voorbereiding te maken. Dit verhaal had hij van tevoren bedacht... Absoluut. Nou ja, je ziet dat Kamerleden anderen, andere vragen en interrupties vaak ook van tevoren voorbereiden hoor. Maar, uh, dit verhaal wat hij hier hield, had hij absoluut goed voorbereid. Ja, na nou, al die grappen komt je boodschap denk je dan wel goed over. Nee, dat hangt een beetje vanaf wat je boodschap is. Um, je zag bijvoorbeeld Roemer, die had, uh, die had er bewust voor gekozen om weinig grappen en gollen erin te stoppen. Want hij had een heel serieus verhaal. Wilde laten zien dat hij ook begreep hoe groot de crisis is, wat dat betekent voor mensen in het land. Laten zien wat voor maatregelen getroffen zijn en wat, ja, hoe mensen daar schade en, en, en last van ondervinden. Bechtold wilde dit kabinet meer uh, neerzetten als, als, als, als een kabinet dat heel veel heeft beloofd. Weinig voor elkaar hebben, heeft gekregen. Waar je eigenlijk vooral om kan lachen. Om, om, omdat er zo weinig uit hun handen komt. Ja, en, en Roemer die geen grappen maakt, dat is ook wel iets nieuws. Hè? Die is vaak als, als de, het leukste jongetje van de klas weggezet. Maar die wilde dat beeld misschien bijstellen vandaag. Was hij daar ook mee bezig, denkt u? Dat zou heel goed kunnen. En, en het lukte hem heel goed. Hij heeft een, een hele heldere visie neergezet. Hij, hij deed dat uitstekend hij nee, zet er ook inderdaad heel goed neer dat, dat, dat zijn partij de partij is... die ziet wat de gevolgen zijn van dit kabinetsbeleid. En daar, daar passen grappen minder bij. Ja, het is natuurlijk belangrijk voor een politicus op zo'n dag... dat hij zijn eigen verhaal goed heeft voorbereid. Maar ze moeten zich natuurlijk ook voorbereiden... op aanvalstactieken van de politieke tegenstanders. Cohen bijvoorbeeld, ja. die moest zich vanochtend verweren... toen hij door Wilders werd uitgemaakt. Laten we even luisteren voor bedrijfspoedel van dit kabinet. Het verhaal van uh, de heer Wilders doet mij ongelooflijk denken... Aan een kleuter die naar zijn moeder toe gaat en zegt: Ik wil niet naar school. Ik wil niet naar school. En die moeder die zegt: Ja, je moet naar school. Maar de kleuter blijft roepen: Ik wil niet naar school. Ik wil niet naar school. En uiteindelijk is het effect natuurlijk dat hij naar school toe gaat. En wat vond u van die, die strijd, die woordenstrijd tussen beide heren, Cohen en Wilders? Nou ja, niet sterk en. en, en... Het was vooral jammer dat Cohen zich hier eh, zo liet gaan. Want eh, kijk, van Wilders weten we het. En de kiezers van Wilders weten ook dat hij dit doet. En die houden daarvan. Eh, de vraag is of de kiezers en de, de achterband van, van Job Cohen hier ook van houdt. Eh, je zag ook, eh, het was misschien wel grappig om, om, om te zien... dat de, Job Cohen had zich heel goed voorbereid op de aanval van Wilders. Want Wilders had gisteren tijdens het debatje... het voorspel op deze algemene beschouwingen... had hij al gezegd dat hij de Partij van de Arbeid als de grote gedoger ziet. En eh, direct aan het begin van het debat kwam Wilders ook met die die aanval in een, een, een, een, een ordevoorstel. Ja, die wilde dat de volgorde van sprekers uh, werd gewijzigd... dat de SP eigenlijk moest beginnen als grootste oppositiepartij... omdat de PvdA een, een gedoogpartij is. Precies. En je zag dat Cohen zich daar heel goed op had voorbereid. Hij uh, uh, haalde direct een, een, een pagina tevoorschijn... waar hij twee Alinea's volledig had uitgeschreven... en direct had hij daar een antwoord paraat op wat Wilders zei. Maar wat het grappige is van Wilders, en dat had Cohen wel moeten weten... is dat Wilders zegt zelden iets één keer... Dus als Wilders iets één keer heeft gezegd, zegt hij het vaak ook nog een keer en nog een keer, probeert hij op een andere manier de aanval te plaatsen. En je zag dat Cohen daar dan weer niet een goed antwoord op had. Want je kan lastig elke keer twee Alinea's voorlezen, als je die al een keer hebt voorgelezen. En hij had niet een, een antwoord in één regel. En toen zag je dat hij al improviserend ineens het verhaal van de kleuter bracht. En dat, dat was veel minder sterk dan het eerste wat hij zei op de aanval van Wilders. Um... Dat was de oppositie en de gedoogpartner hebben natuurlijk ook de VVD. Stef Blok, fractievoorzitter, die dus het kabinetsbeleid moet verdedigen. Ik wil even een fragment laten horen. Er is gelogen en bedrogen over de cijfers. Dat iedereen in Nederland vindt dat hier schandalig. Maar het beleid wat in Griekenland gevoerd is... dat kan meneer Romer echt niet neoliberaal noemen. Er zijn daar veel maatregelen genomen... die naadloos zouden passen in het verkiezingsprogramma van de SP... Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD. Is dit wat je moet doen? De oppositie inderdaad het leven een beetje lastig maken? Ja, ik denk juist niet, want de grote uitdaging voor Stef Blok was volgens mij om te laten zien... dat de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet noodzakelijk en eerlijk zijn. He, dus dat, dat je echt niet anders kon als kabinet en dat de lasten op een eerlijke manier verdeeld worden. En in plaats daarvan kwam je met een heel afstandelijk, haast laconiek verhaal... Waarbij hij vooral als hij dan werd aangevallen, de andere uh, parlementariërs echt op de man aanviel. En ja dat kwam er toch niet goed uit. Is dat niet slim dan? Nou ja, uiteindelijk zou hij daarmee weg kunnen komen. Uh, en dat is om de volgende reden. Uh, kijk, hij, hij lokte daarmee uit door zelf op de man te spelen, dat anderen hem ook op de man gingen aanvallen. Dus anderen vielen niet zozeer de VVD aan als de woorden van Stef Blok en de houding van Stef Blok. Hoe ik kan maar... Voordel... Ja? Ja? Hoe dat in zijn voordeel kan werken is als morgen Mark Rutte aan het woord komt, die natuurlijk ook een boegbeeld is, ook al is hij premier, maar wel een boegbeeld is van de VVD. Als Mark Rutte het heel goed doet morgen, dan is iedereen al lang vergeten wat Stef Blok vandaag heeft gezegd. En dat had de oppositie kunnen voorkomen door niet zozeer op de man te spelen op Stef Blok, maar om te laten zien dat die woorden die Stef Blok heeft uitgesproken echt staan voor datgene waar de VVD hier voor staat. Ik kan me herinneren dat vorig jaar volgens mij Stef Blok ook die rol speelde, toch? Na dag één was er veel kritiek op hem, of, of... Ja, nee, wat dat betreft is het vergelijkbaar. En of was als dat bij het debat het over de regeringsverklaring, ik weet het niet. Maar hij heeft een keer ja. heeft hij ook zoveel hoon eigenlijk over zich heen gekregen voor al die jijbakken. Ja, dat was precies hetzelfde inderdaad vorig jaar bij de regeringsverklaring. En uiteindelijk is de VVD daar niet echt. Uh, of heeft de VVD daar niet veel schade van ondervonden, omdat Rutte het de volgende dag zo goed deed. Waar gaat u het bijzonder op letten als morgen premier Rutte namens het kabinet het woord neemt? Ik ben benieuwd of hij eindelijk die visie neer kan zetten. Want uh, tot nu toe is het, uh, nou ja, er zijn er heel veel cijfers natuurlijk uh, besproken. Er zijn heel veel losse voorstellen besproken. Maar die grote visie, die koers van het kabinet. Waar staat hij nou voor? Ik, ik ben benieuwd of hij erin slaagt om, om, om dat uh, goed uit te dragen. Dat gaan we zien. Lars Duursmaar debatdeskundige. Dank voor deze interessante toelichting. Morgen gaan. verder dus. En op dit moment spreekt Geert Wilders. Zijn rondje. We horen daar meer over van Margreet Boer. Na zes uur. Dan gaan we naar Italië. Het is ontzettend onrustig op het Italiaanse eiland Lampedusa. Tunesische migranten zijn slaagsgeraakt daar met de bewoners van het eiland en ook met de politie. Vannacht brak er een grote brand uit in het opvangcentrum op het eiland, nadat de vluchtelingen uit protest hun matrassen in brand staken. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, Bas waar kwam die woede van die Tunesiërs vandaan? Ja, het is steeds duidelijker voor de Tunesiërs die er nog zitten... dat ze terug moeten naar Tunesië. Dat ze niet hun gedroomde weg naar Europa kunnen banen. En daarom zijn ze boos. Ze hebben dus daarom dat kamp in brand gestoken. En dat heeft tot deze escalatie geleid. Ja, maar hoe heeft het zo kunnen escaleren? Want het begon dus in dat opvangcentrum. Ja, inderdaad. Maar dat opvangcentrum dat is dus vernield. Ze zijn daarna naar buiten gebracht. Ze hebben de nacht doorgebracht in een voetbalstadion en op de kade. En de volgende dag waren de mensen van Lampedusa... een aantal tientallen mannen waren boos... en die zijn naar die uh, immigranten toegegaan. En dat heeft tot een escalatie geleid. Er zijn stenen over en weer gegooid. Vervolgens hebben de, de immigranten gedreigd gasflessen te laten ontploffen. De politie is in, heeft ingegrepen... En het werd eigenlijk van kwaad tot erger. En de burgemeester die is zelfs helemaal in paniek geraakt. Die, die heeft zichzelf op zijn kamer opgesloten met een honkbalknuppel... en uh, extra politiebewaking. Het oh, is oh, dus voor het eerst dat het zo uit de, uit de hand loopt hè, op dit eiland. Hoe gaan de bewoners ermee om? Ik kan me herinneren dat ze een tijdje geleden per se wilden... dat het eilandje weer uh, schoon zou zijn. Ja, die bewoners die hebben natuurlijk al heel veel over zich heen gehad... de laatste jaren. Uh, Lampedusa ligt nu eenmaal dicht bij Tunesië en Afrika. Ze zijn altijd gastvrij geweest zolang het een doorvoereiland was. Maar ze hebben nooit gewild dat er uh, veel immigranten... werden vastgehouden op dat eiland. En nu willen ze ook dat snel het eiland wordt leeggeveegd. Zoals ze dat noemen. Ze willen van die immigranten af. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vandaag beloofd... dat binnen twee dagen al die duizend immigranten die er nog zitten... zullen worden verwijderd. Bas Mesters vanuit Italië. Dank wel. Zometeen, belastinginkomsten zijn meer dan welkom, maar ze zijn lastig om te innen in Griekenland. Wat zouden ze daarvan van onze belastingambtenaren kunnen leren? Precies kwart voor zes, Wijnandswaan. Hoe staat het er op de Nederlandse wegen? Het verandert niet zo heel veel in deze avondspits. Beeld blijf, blijft bestaan dat de meeste files rond Rotterdam staan. Terwijl het in de rest van het land relatief meevalt. Langs de files op de A4 en de A9. Na 16 naar Breda is weer vrij. Na een ongeluk bij Dordrecht, wel 7 kilometer De A50 is nog niet open, van Eindhoven naar Os. Daar nog file tussen Somme en Breugel en Veghel 7 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk.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 Het Internationaal Monetaire Fonds en het Ministerie van Financiën... praten over het uitlenen van Nederlandse belastingambtenaren aan Griekenland. Ze zouden de Grieken kunnen adviseren over het innen van die belastingen. Dat gaat traditioneel nogal wat moeizaam in Griekenland. Nou, onder bepaalde voorwaarden is Nederland bereid om te helpen. Um, die voorwaarden, daar wordt nu dus over gesproken. Arjo van Eijs is belastingadviseur bij Ernst Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat wel eens eerder gebeurd, dat Nederlandse belastingmensen andere landen gingen helpen? Ja, ik mag wel zeggen dat Nederland een traditie op dat uh, vlak heeft. Uh, in de afgelopen jaren hebben Nederland, uh, Nederlandse belastingambtenaren veelvuldig andere landen geholpen bij het uh, invorderen van belastingsschulden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Nederlandse Antillen. In de Nederlandse Antillen daar heeft uh, de Belastingdienst al, uh, al jarenlang geholpen. Dus dat is echt, dan spreek je echt over een langdurige relatie. Maar ook in, uh, in andere landen, zoals bepaalde Oostbroeklanden, Bulgarije, Roemenië, daar hebben Nederlandse belastingambtenaren geholpen bij het innen van belastingen. Ja, wat waren toen de ervaringen? Heeft dat toen ook echt uh, uh, blijvend iets veranderd daar? Ja, op de Nederlandse tillen absoluut. Uh, dat is ook de reden dat uh, de ambtenaren uh, daar jaren aan de slag uh, geweest zijn. En in, ook in die andere landen, daar zijn de ambtenaren weliswaar voor een kortere periode geweest. Maar de ervaringen zijn zeer positief. Uh, men vertelt daar uh, op welke wijze de Nederlandse wetgeving, maar ook de Nederlandse praktijk in elkaar zit. Daar leren de buitenlandse ambtenaren heel veel van. En die brengen dat vervolgens in de praktijk. Met inderdaad als resultaat dat er meer belasting wordt geïnd. Ja, want wat is er zo goed aan die Nederlandse aanpak? Bedoel jij, je kan er eigenlijk niet onderuit hier. Tenminste, dat is mijn ervaring. Nee, nou... Kijk, wij zijn nog wel eens kritisch op de Nederlandse wetgeving en op de Nederlandse belastingdienst, Maar als je dat vergelijkt met uh, andere landen, dan heb ik het ook over de ons omringende landen, dan staat wat mij betreft Nederland met stip bovenaan. En niet alleen wat wetgeving betreft. Nederland heeft ook op het gebied van het invorderen van belastingschulden uh, geweldige wetgeving. Uh, die in de praktijk dus heel goed functioneert. Maar we hebben ook een uh, fantastisch overheidsapparaat. De Belastingdienst doet dat op dit vlak heel erg goed. En uh, wat dat betreft worden de meeste belastingsschulden in Nederland ook daadwerkelijk geïnd. En, en dat gebeurt in Griekenland niet. Waar, waar komt dat door? Waar, waar zit het verschil in met Griekenland? Nou, dat is lastig om aan te geven. En... Uh, uh, ...dat is ook denk ik wel een van de punten waar nu over gesproken wordt. Want het is niet zomaar vanzelfsprekend dat Nederlandse belastingambtenaren... Uh, ...direct uh, Griekenland gaan helpen bij het eerste verzoek. Want er moet eerst een grondige analyse gemaakt worden. Van wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? Wat ik in de pers uh, lees is dat de mentaliteit bijvoorbeeld van die belastingambtenaren... ...te wensen overlaat. Uh, eh, uh, ze, ze komen laat op kantoor, ze gaan vroeg naar huis... ...en dan hebben ze ook nog een uh, riante lunch achter de rug. Uh, nou, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar... Uh, aan die mentaliteit moet denk ik iets veranderen. Maar voor de rest is op dit moment, in ieder geval aan mij... en ook, uh, ik, ik weet ook dat het bij het ministerie van Financiën het geval is... onduidelijk uh, waar nou de precieze oorzaak ligt in... Uh, deze uh, problematiek, dat kan bijvoorbeeld zijn... Uh, de betalingsattitude van uh, de bedrijven en de particulieren... die belasting moeten betalen. Maar waarschijnlijk hey. ook de, de registratie. Weet je wie waar een bedrijf heeft? Hè? Wat, wat we hier allemaal wel een redelijk sluitend netwerk hebben volgens mij. Hoe, hoe, weet u hoe het daar met de registratie ja, is van nou, bedrijven? Is, uh, uh, los van die mentaliteit, waarvan ik zeker weet dat het niet goed zit... Uh, is ook die registratie een van de problemen die in Griekenland uh, spelen. Heel veel... Uh, kleine bedrijfjes zijn absoluut niet geregistreerd bij de belastingdienst. En dan denk, moet je denken aan de toeristische industrie uh, waarbij uh, mensen het plan opvatten om een uh, ondernemertje te starten. Ja, en die beginnen daarmee zonder dat bij de belastingdienst te melden. En dat kan ook allemaal in Griekenland. In Nederland zou dat ondenkbaar zijn. Nou, op dat vlak is er dus nog heel veel te winnen. En daar begint het eigenlijk mee. Want als je niet geregistreerd bent als belastingplichtige, zoals wij dat dan noemen, ja, dan kan er ook geen aanslag uh, gestuurd worden naar zo'n bedrijfje. En zal er dus ook nooit geïnt worden. Nou, en dan zit nog even te denken aan die mentaliteit. Want stel je nou voor, er komen Nederlandse mensen van de Belastingdienst of belastingadviseurs. en die zeggen: Nou, laat die lange lunch maar zitten. Doe maar boterham met kaas, zoals wij dat doen. en uh, hartstikke idee aan de slag. Werkt dat doorgaans? Nee, kijk, ik, ik denk dat als uit die analyse komt dat het voornamelijk de mentaliteit is van de belastingambtenaren in, in Griekenland... dat Nederland op dat, op dat vlak ook niet zo heel veel kan helpen. Want die mentaliteit moet toch echt vanuit Griekenland zelf aangepakt worden. En als die mentaliteit niet verandert, als er niks verandert in de hoofden van uh, die uh, individuele ambtenaren... dan zal er naar mijn inschatting ook, uh, ook niks veranderen. Hoe, hoezeer Nederland ook kan laten zien hoe de wetgeving moet zijn en hoe de belastingpraktijk er kan uitzien... Als er daadwerkelijk niks verandert in uh, de mentaliteit, dan zal het heel erg lastig worden. Goed, nou, Nederland praat dus over de voorwaarden waaronder ze eventueel die hulp aan Griekenland kunnen geven. Arjo van Eisten, dank voor uw inzichten. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Tijd voor een korte tussenstop in de Tweede Kamer in Den Haag. Want daar is nu PVV-leider Geert Wilders aan het woord tijdens die algemene beschouwingen. Maar Geert Boer kijkt mee. Maar Geert, uh, Wilders begon de dag vanochtend meteen met een aanval op Job Cohen. Was die speldeprik uh, de voorbode van een bredere aanval die hij nu ingezet heeft? Nou, daar is nog weinig van te merken. Want ja, hij is inderdaad net begonnen met uh, zijn termijn in deze algemene beschouwing. Hij is de zesde fractievoorzitter op rij die nu het woord voert. En ja, hij begon eigenlijk meteen zijn aanval te richten op uh, Griekenland. De Kamervoorzitter zei nog, ja, dat kunnen we wel doen... maar Griekenland kan niks terugzeggen. Maar toch uh, wilde zetten zijn uh, retoriek tegen Griekenland voort. Onze staatssecretaris van Klaas zaken de heer Knapen, legt het volk uit dat we Europa vooral moeten zien... zo hoorde ik hem op televisie zeggen, als één grote familie. Nou, voorzitter, als dat zo is, dan hebben we wel een neefje... dat het verschil tussen mijn en dein nog niet helemaal onder de knie heeft... En misschien moet dat frauderende neefje maar eens het huis uit. Ja, en dan hebben we het dus over uh, Griekenland. Dit is een beetje de toon die Wilders nu aanslaat. Hij wordt er natuurlijk ook op aangesproken door de andere partijen. Maar het is het bekende verhaal van Geert Wilders... want we weten, hij is het niet eens met al het geld dat het naar Griekenland gaat. Want Henk en Ingrid die zijn daar uh, de dupe van volgens hem. Die namen zijn ook alweer veelvuldig gevallen in het debat vandaag. En ja, dat markeert toch een beetje de bijzondere positie van Wilders in dit debat. Want uh, voor de euro, voor Griekenland... heeft het kabinet uh, de Partij van de Arbeid nodig. En dan zegt uh, Wilders dus weer, daar zit dan de grote gedogen. Uh, dat heeft hij in het begin van het debat dus, uh, gezegd. vanochtend al om tien uur. Uh, hoe dat verder zich ontwikkelt, dat moeten we nog even afwachten. Want hij is net een minuut of tien, vijftien bezig. Na zes uur uh, horen we opnieuw Margret Boer. Dankjewel. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Die ja, algemene politieke beschouwingen zijn op veel manieren te volgen natuurlijk. De hele dag bij Politiek 24. Maar voor wie geen zin heeft of tijd om ook de hele dag voor het scherm te zitten kan je ook andere manieren vinden. De NOS en ook verschillende kranten volgen de gebeurtenissen op de voet... via de live blogs. NRC Handelsblad heeft daarvoor misschien wel de meest interessante vorm gevonden. De belangrijkste uitspraken van de fractieleiders worden er visueel uitgelicht. Ook zijn er reacties te lezen van politici... die tussen de bedrijven door via Twitter contact houden met de buitenwereld. Zoals Alexander Pertolt, fractieleider van D66. Hij laat weten dat, als het aan het CDA ligt... een gewij aan de muur ook natuur is. NRC-redacteur Dirk Stokmans geeft een inkijkje... achter de schermen van de beschouwingen. Zo neemt hij waar dat kort, kort na de lunch... het iPad-gebruik van de Kamerleden tot een grote hoogte is gestegen. Een opmerkelijk moment in de algemene beschouwingen van vanmiddag... was het gedicht waarmee SP-leider Emiel Roemer zijn betoog eindigde. En als afsluiting, mevrouw de voorzitter... wil ik een klein stukje uit het gedicht van Karel Glastra van Loon... die ons helaas veel te jong is ontvallen, voordragen. Blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad en toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet. En de beschouwingen worden ook gevolgd door oud-politici... die nu vanaf de bank commentaar leveren op wat zich in de Tweede Kamer afspeelt. Onder hen voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema. In een tweet laat ze weten dat ze het ordinaire schelden van Wilders op Cohen... slecht verhulde zelfhaat vindt. Nou, dat heeft ze geweten. De Telegraaf nam haar bericht op Twitter over. En een paar tweets later laat ze weten... de grove reageurders buitelen hier weer over elkaar heen. Het Parool en AT5 berichten gisteren over nog het, nog hogere, het nog hogere salaris dat de nieuwe directeur van het Amsterdamse vervoersbedrijf zou krijgen. Vandaag is duidelijk geworden dat wethouder Gerels afgelopen weekend blijkbaar een goed gesprek heeft gehad met de man. De directeur gaat maximaal 318.000 euro per jaar verdienen. De GVB-directeur ziet af van een bedrag van ruim 30.000 euro. Daarnaast zijn de verhuiskosten gehalveerd tot 20.000 euro. Dan een interessante politieke kwestie. In NRC Handelsblad, de krant, meldt dat er onenigheid is binnen het kabinet... over de opvolging van de vicepresident van de Raad van State, Cenk Willink. Gaat over een paar maanden weg. De Raad van State is het hoogste adviesorgaan van het kabinet. Premier Mark Rutte en koningin Beatrix zijn volgens de krant... voor een open procedure voor die opvolging. In zo'n procedure zouden ook controversiële en inhoudelijk sterke kandidaten zoals bijvoorbeeld uit minister Heersbalien, een kans maken. Maar NSC Handelsblad schrijft dat vicepremier Verhagen... sterk gekant is tegen een benoeming van zijn partijgenoot Heersbalien. Die zou hem hebben tegengewerkt bij de kabinetsformatie van vorig jaar. De opvolgingskwestie van Cenk Willink gaat volgende maand spelen. In juli had eigenlijk al een advertentie moeten verschijnen... waarin geïnteresseerden werd opgeroepen om te reageren op de vacature. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan ook nieuws dat Nederland de komende maanden met zes F-16 vliegtuigen... Boven Libië blijft cirkelen. Meer daarover van onze verslaggever in Den Haag na zessen. En in de tussentijd verwijs ik toch nog even graag naar onze website nws.nl, waar de algemene politieke beschouwingen van begin tot eind te volgen zijn. Met beeld, met live blogs, zoals u net meldde. Met commentaar, met blogs van de verslaggevers daar. En Arwogs-Sanne die op dit moment staat te luisteren... en is in geamuseerd naar Geert Wilders. Die voert het woord en ook daar komen we na zes uur uitgebreid op terug. Tot zo.